Hé hey Max! Ik ben even snel een nightshop, hè? Breng het goed hier niet af! Je blijft ja. overal op, hè!